Mark Visser met het NOS Journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een dubbele de regering meldt 40 doden en meer dan 170 gewonden. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De Staatstelevisie toont beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. Explosies waren in de buurt van een gebouw van de Syrische geheime dienst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De regering wijst terroristen aan als de schuldigen.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 De Soeghoi Superjet 100 maakte gisteren een demonstratievlucht voor geïnteresseerden voor de aankoop van het toestel. Aan boord waren onder andere Indonesische zakenmensen en journalisten. Voor het eerst in vijf jaar heeft het Van Gogh Museum een werk van Vincent Van Gogh aangekocht. Het gaat om de aquarel De Knotwillig. Kunstwerk dateert uit de Haagse periode van Van Gogh. In 1881 kreeg hij in Den Haag les van kunstenaar Anton Mauve. Hij leerde Van Gogh omgaan met de aquarel- en olieverftechniek. Hoeveel het museum voor de knotwillig heeft betaald is onbekend. De aankoop van de aquarel is mogelijk gemaakt voor bijdrage van fondsen en donateurs. FC Utrecht heeft technisch directeur Fouke Boy met onmiddellijke ingang ontslagen. De club houdt hem verantwoordelijk voor het tegenvallende seizoen. Utrecht verkocht afgelopen zomer verschillende spelers. Ondanks miljoenen investeringen in nieuwe spelers slaagt de FC Utrecht er niet in om zich te plaatsen voor de playoffs om een Europa League plaats. Het weer, op steeds meer plaatsen stevige buien, plaatselijk met onweerhagel en zware windstoten. Het wordt 18 graden aan zee en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOM... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er nog file op de A9, ook maar richting Amstelveen. bij knopen de 2 kilometer. Op de A10 de ring noord tussen Kadoelen en de Koentenol 3. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den haag malenveld 4 kilometer. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 2. En op de A28 Zwolle Utrecht voor Amersfoort staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Those weak and sunken lies Fiery thrones of muted angels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 Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Ze tilt me op en randt me keihard onderuit Het is dus als een schip en we zijn bij de kapitein Ben je net een beetje leuk weg van de kade dan ben je weg, gaat het anker alweer uit U ziet soms ons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 the truth may vary this ship will carry on while we safe to shore.